Acht uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De rechtbank in Rotterdam staat de voorgenomen staking in het openbaar vervoer van deze week toe. Dat is de uitspraak in een kort geding dat de regio Haaglanden en de stadsregio Rotterdam hadden aangespannen. Die vinden dat de reizigers te zeer benadeeld worden door de acties. Ook vinden ze de acties prematuur. De omvang van de kabinetsbezuinigingen zou nog niet duidelijk zijn. De komende dagen rijden er minder metro's, metro's, trams en bussen in Den Haag en Rotterdam... als protest tegen de bezuinigingen in het openbaar vervoer en tegen de privatiseringen. In Amsterdam werd vandaag al gestaakt. Volgens het gemeentelijk vervoersbedrijf waren er veel reizigers die begrip toonden voor de acties. De antiregeringsprotesten in de Arabische wereld breiden zich verder uit. Vandaag gingen duizenden betogers de straat op in Bahrein.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 En ook in Iran liep het uit de hand. Op verschillende plaatsen werden marsen voor meer vrijheid... hardhandig neergeslagen door de oproerpolitie. Naar verluid werden tientallen Iraniërs opgepakt. Justitie in Hongarije heeft een voormalige legerofficier van 96... aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Chandor Kepiro wordt ervan beschuldigd dat hij in de Tweede Wereldoorlog... meedeed aan de massamoord op ruim duizend burgers in Servië. In 1942 zou hij hebben meegedaan aan de executie van Serviërs, Joden en Sigeuners in de Servische stad Novi Sad. Delen van Servië waren in de Tweede Wereldoorlog bezet door Hongarije... dat een bondgenoot was van Nazi Duitsland. Het weer in het oosten regen, in het westen droog... temperaturen vanavond en vannacht een paar graden boven nul. Morgen eerst zonnige periode, maar smiddags meer bewolking... en s'avonds regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Als u droomt over een betaalbare auto...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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de altijd? Uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Zulpijn. Twee dingen. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. Vandaag is het Valentijnsdag. De dag van de liefde. In Iran is het vandaag de dag van de woede. Is daar nog wel ruimte voor liefde? Liefde en woede. Over deze twee dingen ga ik praten met mijn gast van vanavond. Hij kwam in 1989 als Iraans politiek vluchteling in Nederland. Is rechtsgeleerde, filosoof en dichter. Goedenavond meneer Afshin Elian. Goedenavond. Ja, de oppositieleiders in Iran hebben vandaag uitgeroepen tot de dag van de woede. Nou, we hoorden net ook het nieuws. Hè? Er waren gevechten, tientallen betogers zijn opgepakt. Er is uh, traangas gebruikt. U zit te knikken. U heeft dat allemaal ook gehoord. U volgt dat. Eh, ja, maar eerst over het woord woede. Afgelopen zondag heeft Mir Hossein Moussaoui, dus de leider van de Groene Beweging, ja. eh, gezegd... Eh, dat ik niet leuk vind om, wanneer mensen het woord woede gebruiken. Want we hebben al 32 jaar woede en haat. Een regime van woede en haat. Maar goed, je kunt het zeggen, op zo'n Valentijnsdag demonstreren... woedende liefde of iets dergelijks, liefde voor vrijheid. Ja, het was een hele bijzondere dag. Ik heb vaak demonstraties gemonitord en daarover blogs geschreven... met afbeeldingen en bewegende beelden voor Elsevier. Maar vandaag duurde heel lang tot ik beelden had. Het land was bijna geheel afgesloten. Ja, potdicht. Potdicht, er kwam niks naar buiten. Pas rond vijf uur. BBC had ook op dat moment beelden. Ik ook en vele andere mensen die beelden krijgen van verzet. En vanaf dat moment pas hadden wij beelden van Iran. In Teheran heb ik ook gesproken met verschillende mensen. En in Isfahan telefonisch heb ik gesproken... Het was, het was echt heel groot. Iedereen was verbaasd, want de afgelopen zes, zeven maanden... waren er geen demonstraties meer in Iran. Er waren mensen die hadden beweerd, nee, het is afgelopen. Ik was misschien de enige gek die hier steeds in zijn blog schreef... het komt wel, die mensen zijn echt heel erg boos op dit regime. Ik ben dus in die zin erg blij dat ik gelijk heb gekregen. Ja. Want vandaag kwamen echt honderdduizenden, niet alleen in Teheran. Isfahan, Mashhad, Rasht... Shiraz. Andere steden. Andere steden van Iran. Echt honderdduizenden. Overigens, op het moment dat wij nieuws spreken... zijn er schermutselingen gaande in Tehran, Isfahan en Shiraz. Dus op dit moment, in vele straten van Tehran... zijn gewoon confrontaties tussen politie en betogers. Overigens, de betogingen begonnen heel vreedzaam vanochtend. Totdat de politie een ongeuniformeerd uh, tuig... wat zij Bassis noemen militie, de burgers aanvielen. Denkt u dan, oei... Dat gaat weer mis. Nou, Het is natuurlijk in 2009... Hè? Ja, zeker. We, we moeten één ding niet vergeten. Hè? De toestand van Iran is heel anders dan Egypte. Kijk, in Iran mensen hebben al een revolutie gemaakt. Dit is geen revolutie. Dit is eigenlijk een soort contra-revolutie. Ze willen eigenlijk de gevolgen van een revolutie van 30 jaar geleden ongedaan maken. Demonteren van een islamistische... Ja, maar toen zin. Khomeini aan de macht kwam. Exact, toen Khomeini kwam aan de macht. Ze willen demonteren een islamitisch regime. Terwijl in Egypte weten we niet wat het zou aan de, uh, aan de macht komen. Het zou, het zou kunnen zijn dat een Iranse toestand ontstaat. Het is wel heel pijnlijk om het nieuw te zien. Want kijk, het is een uitdrukking tussen hele, uh, heel veel Iraniër gebruiken dat, dat. En dat, dat is Tunes, Tunest. Tunes betekent Tunesië, Tunest betekent is gelukt. Dus fonetisch passen ze goed bij elkaar. Tunes en Tunest. Uh, Tunesië is het gelukt. Dat klopt. Binnen een paar dagen was Tunesië gelukt. Eigenlijk, met minste slachtoffers is in Egypte ook gelukt. Honderden journalisten waren getuigen van. Maar moet je niet vergeten. Die zijn allemaal de gewone dictaturen van een bananenrepubliek. Uh, terwijl in Iran hebben wij een totalitair regime. Een regime beschikt over een apart leger dat alleen is om, om het volk te onderdrukken. Revolutionair garde. Bestaan uit 150.000 goed. Dus dat getrainde is een andere mannen. piece of dat is, dat is totaal anders dan bijvoorbeeld andere landen. Daarom ook. Uh, ontzettend belangrijk is wat nu in Iran gebeurt... en ook heel tragisch. Want Iran is echt bereid, staat vele te doden als het nodig is. En denkt u, zet door, zet door? Zeker, elke moment, die, die plat me hart, denk ik. Jeetje jongens, even je niet naar huis gaan vandaag. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar hoe durf je zoiets te vragen aan mensen? Dat is ja. een heel groot offer wat ja. je vraagt aan mensen... Want ik ken dat regime. Ik weet hoe ze kunnen mensen executeren. Ze hebben jongens en meisjes verkracht in 2009. Ze hebben toegegeven dat ze hebben gedaan. Ze hebben tienduizenden mensen geëxecuteerd en in massagrafen begraven. Dit is een extreem gewelddadig regime. Omdat zij uiteindelijk niet geloven in deze wereld, maar in een andere ja. wereld. Kijk, ja. als je gewone dictaturen hebt, de mooie daarvan is: ze zijn gewoon boeven. Dat zijn gewoon ordinaire boeven. Dus deze weer is voor hen heel erg van belang. Kijk naar Ben Ali. Meteen koffer pakken en wegwezen ja. met goud en geld. Maar dit soort mensen die moeten alleen naar paradijs gaan. En dan ontstaat een... Ja, zoals met nazi's. Die hadden ook een soort maffe idee... dat het, dat het schoonste, perfectste wereld zouden ze creëren. En als dat niet mogelijk is, dan mag de hele wereld naar de afgrond. En als u dan uw neefje aan de telefoon heeft in Iran... zegt u dan ja, de straat op? Of zeg je nou, blijf toch maar thuis? Nou, ik was diep geschrokken, want... Zijn zoon had op een gegeven moment tegen mij gezegd. Ja, twee weken geleden was ik op Facebook. En Facebook is een van die wie woorden. Zei dat? Uh, de zoon van degene met wie ik had gesproken. Ja. En die zei, jij gebruikt het woord Facebook. En dat is juist een heel gevaar, gevaarlijk woord om het te gebruiken door telefoon. Mm -hmm. Want er zijn woorden die worden gemonitord door computers, die overigens door Siemens zijn geleverd aan Iran. Voor het afluisteren van telefoon, apparatuur en internet in Iran. Door wie zijn ze geleverd? Siemens. Siemens, oké. Okay. Een ja. westers bedrijf. Een Duits bedrijf, ja. Ja, ja. Er was veel te doen ook in het Europese parlement over. 400 miljoen dollar hebben ze verdiend aan een transactie. Nokia heeft ook bijgedragen. Maar goed, hij nam een hij, hij, doordat hij het woord ja. gebruikte? Ja, daar vond ik het heel gevaarlijk. Toen, toen zei ik, ja, Facebook, ik weet niet waarover je hebt. Ik, ik heb nooit van zoiets gehoord. Is, is dat appel, bananen? Wat is dat? Is, is je vader thuis? Toen had hij het hele snel door dat dat dom gezet ja, ja. was. Ja. Maar goed, met die vader kan ik natuurlijk makkelijker spreken... want hij weet in de code talen spreken. En ja. dat doet u? Ja, ja. Kijk, hij gaat de werkelijkheid omdraaien. Hij, hij is dan boos op de demonstranten. Dan zegt hij, ja, dit de stomme ja, ja. mensen zijn ja. op straat. Zo druk, ik kon het daar niet zijn, daar niet zijn gaat hij precies omdraaien. Ja. vanuit het perspectief van het regime. Maar gaat hij de waarheid vertellen wat er gebeurd okay, was. Oké, want dan weet u wat hij bedoelt eigenlijk. Ja, en vooral ik wil weten bepaalde pleinen wat ik had van gehoord. Of dat daadwerkelijk mensen waren. Want als daar mensen zouden zijn, dan is het heel veel. En dan weet ik precies hoeveel. Ja, dan, dan spreek je over honderdduizenden. En neemt hij een risico door, ook al doet hij dat dan in een codetaal, met u te bellen? Uh, hij belt niet. Ik bel via allerlei mechanismen die ik ken. Dus uh -huh. zij kunnen niet goed nagaan uh, hoe ik gebeld heb en vanuit welke land. Maar goed, zo'n dag risico's zijn beperkt. Omdat zij moeten zoveel afluisteren vandaag. Echt, miljoenen telefoons moeten ze afluisteren. Overigens, mobiele telefoon was eenmaal uitgeschakeld. Hè. De meeste mobiele telefoons van Teheran werkten niet. Dus dan gaat het om vaste lijn. Ja, dan moeten ze miljoenen vandaag afluisteren. En dan moeten ze een soort uh, economische keuze maken wie ze gevaarlijk vinden. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat... morgen zal weer gevaarlijk zijn als, als, als er geen demonstratie is. Okay, en dan belt u niet, bewust? Nee, absoluut niet. Om ik hem zou... niet in gevaar te brengen? Nee, wekenlang ga ik niet meer bellen. Misschien ja, ja. een maand. Want u wordt op die manier ook gewoon in de gaten gehouden, nog steeds door Iran? Ik denk dat zij enorm belangstelling hebben om te weten... wat ik precies doe en met wie ik praat. Dat denk ik wel. Oké, okay, dus die zitten ook te luisteren. En dan mogen ze best luisteren. Uh, in Den Haag uh, waren zo'n um, 200 demonstranten aanwezig uh, bij een demonstratie. En dat was uh, bij de Iraanse ambassade. Even luisteren. 1 miljoen mensen zijn in Teheran op straat. Hoe weet u dat? Uh, via Twitter. En dat wordt hier toegejuicht als een overwinning. Waarom is dat dan een overwinning? Ja, want hoe kunnen mensen durven? 1 miljoen mensen... ...komen op de straat met een zult, eh, zeg maar, dictatuurregime. Het zijn totalitaire Dat is eigenlijk al een overwinning. Ja, wij, eigenlijk, wij zijn de volgende. Ja, wij zijn bezig vanaf 2009. En nu is onze, zeg maar, tijd. We willen echt nu een vrije land. Ja, deze flauw zegt, uh, we gaan ervoor. Ja, dat is ook goed. Ja. Dat moet het toch? Kijk, als het Iranse regime wordt veranderd... een regimewisseling komt op een hopelijk vreedzame wijze... dat heeft enorm impact op heel veel landen. Maar die vreedzame wijze, dat gelooft nou u ja. toch niet? Dat dat nou, echt gaat lukken? Of wel? Nou, vreedzaam, ik bedoel voor Midden-Oosterse begrippen vreedzaam. Kijk, je hebt Irakse toestanden... waar 600.000 mensen binnen 8, 9 jaar zijn omgekomen door aanslagen... En je hebt gewone confrontatie. Dus voor middel begrippen kan een vreedzame wijze zo zijn... dat wel mensen om het leven komen, maar niet al te veel mensen. Nee. De vorige revolutie, u refereerde daar al aan. Um, ja, toen kwam Ayatollah Khomeini aan, uh, aan de macht. U bent toen gevlucht als jochie van 17 op kamelen <laughs> ja. naar Pakistan. Hoe denkt u daaraan terug? Nou... Het is een nachtmerrie natuurlijk. Kijk, ik geloof het nog steeds niet dat het allemaal heeft plaatsgevonden. Dus ik denk altijd, als ik morgen wakker word... dan, dan ben ik weer thuis. En thuis is dan? In Iran. Dan ben ik 14 jaar oud. 's dus middags heb ik een dukje gedaan. De zon schijnt en mijn vader komt thuis. En mijn moeder doet iets. In de keuken of weet ik veel, in de tuin. En mijn broer is daar, mijn zus is daar, mijn neef is daar. En dan is het heel normaal leven. Gewoon normaal leven. We gaan weer naar bioscoop, we gaan weer muziek luisteren. Dus ik, het is heel raar. Ik, al mijn wezen zegt dat, dat dit kan ook een droom kan zijn. Het is heel raar. De reden, is, de reden daarvoor is omdat. Ik heb als een joch deed genomen ook aan die revolutie, als een scholier. Daarna linkse groeperingen, daarna vervolging, daarna onderduik, daarna vluchten. Eigenlijk was ik toen 22, 23 kwam ik in Nederland. Pas ontdekte ik hoe bizar is... dat je op een leeftijd van 14 of 15 op zo'n manier hebt geleefd. Je hebt eigenlijk geen jeugd gehad. En als je dat ontdekt, dan denk je... dat is toch een onwerkelijk leven. Dat kan niet. Kijk, Je moet je zo voorstellen... alsof een orkaan door heel Iran heen raaste En heeft niet alleen uh, het leven van individuen veranderd... maar het hele land, de cultuur, alles heeft hij veranderd. En, en daarom ben ik ook zo bezorgd om die Egyptenaren... kijk, dat die Mubarak weg is, vind ik het fantastisch. Maar ik ben bezorgd dat die mensen niet weten... en pro ongeluk kunnen zijn, nog demonischer regime... Ja, dat nou er met, een chromanie aan de macht komt. Ja, worden. een soort islamisme ja. kunnen aan de macht brengen. Wat ik van harte niet hoop voor hen. Maar als u dat zo zegt, hè, ik word elke dag wakker... en dan hoop ja. ik eigenlijk, of dan, dan denk ik... ik ben gewoon weer dat jongetje van 14. Ja. Dan mist u dat land ongelooflijk. Ja... Je mist, kijk... Wat mist u? Je, je mist de omstandigheid waarin je leeft. Je mist de stem van je moeder die niet meer leeft. Je mist die neef die geëxecuteerd is. Je mist die andere die dood is. Je, je mist die normaliteit van het leven. Ik heb ooit gezegd, ik vind Nederland zo'n prachtig land. Democratie betekent saaiheid. Oef. Ik bedoel, ja, spannende. Ik ben Geert Wille zo dankbaar als opiniemaker. Dat, dat die wel bestaat. Want dan, dan hebben we over iets te schrijven. Weer een beetje reuring. Een beetje bloering in de samenleving. Maar min deze omstandigheid voor de rest is een heel saai land. grootste Grootse is bushalte moet hier of daar treinen. Minder of meer. 2000 euro voor een student. Allemaal heel belangrijke zaken. Maar het is heel saai eigenlijk. Uh -huh. Als je vergelijkt met die landen waar elke dag iets, iets historisch gebeurt. En ik. Ik verlang eigenlijk naar die saaiheid, ook voor Iran. Ik verlang en hoop en wens dat die mensen ook uiteindelijk... Die, ver, die ongelofelijke, prachtige saaiheid kunnen voor elkaar krijgen. Wat ook in mijn leven was. Het was een enorm saai bestaan, maar prachtig bestaan. Ja, maar ook een jongetje van 14, die zijn moeder hoort rommelen in de keuken... Hè. dat is natuurlijk ook ja. inderdaad het kind in hun, nog steeds, denk ik... waar bruut ja. een einde aan is gekomen door naar Klopt. het killen Holland... want dat is het, natuurlijk, te gaan... En dan ja. denk ik aan dat Iran, de beelden die ik daar wel eens van heb gezien. Daar zijn geuren, daar zijn geluiden. Ja, zeker. Kijk, als ik zeg, in Italië ben, dan, dan schijnt de zon op, op, op, op mijn huid, op, op, op, op heel mijn essentie en wezen. Dan denk ik, wauw. Dan danst iets in mijn, in mijn ziel. Dat klopt. Dat, dat, bloemen, fruit heeft een geur. Maar hier, ja. Alles bijna geurloos gemaakt. Ja. En dat is dan dat gevoel daar in Italië. Denkt u, ja, dit, zo was het in Iran? Klopt. Dan, dan, dan krijg je eerder een mediterrane gevoel. En ook uh, een gevoel dat het in Persië was. Maar je moet niet vergeten, waar ik eigenlijk verlang, is een onmogelijke, onmogelijke zaak. Uh, ik heb altijd gezegd: ik ben een kerkhof van herinneringen. Omdat wa waarnaar ik verlang bestaat het niet. Die is dood, die is begraven. Wellicht ooit moet ik naar die, naar, die, naar die plekken gaan waar de mensen begraven zijn. Misschien moet ik zoeken naar waar mijn neef is begraven. In een, in een, weet je, een woestijn of een, een verlaten plek. Maar het zijn herinneringen eigenlijk. Je leeft in een soort nostalgie. In de, in de eenzaamheid en nostalgie. Want dat Iran en die mensen waar mijn herinneringen over gaan... gaan. Die, dat die zijn is allemaal dood? Dit is min of meer dood. Wat het van leeft nog, die zoals ik verlang naar iets dat het niet ja. bestaat. Maar misschien, dat is ook de meest essentiële betekenis van het verlangen. Verlangen naar iets wat het niet bereikbaar is. Het... Maar bent u wel gelukkig hier in Nederland? Ja, ik ben erg gelukkig. Ja? Het is een prachtig land. Ik hou heel veel van Nederland. Van de saaiheid. Van die saaiheid. Ik wens alle mensen op aarde die saaiheid. Ook die Egyptenaren. Maar wat heeft Nederland dan voor u wat u in uw ziel raakt? Nou ja, de vrijheid. En, en... Kijk, het is een land dat tegen mij heeft gezegd, je bent welkom. Dat had ik niet meer gehoord sinds ik 14 was. Nergens was je welkom. Ook in Iran, dat is een gewelddadig land geworden. Hij heeft gezegd, je bent welkom hier. En de mogelijkheid geboden om hier te studeren. Maar het allerbelangrijkste, Nederlands taal. Ik krijg geen huis. Taal is mijn huis. Soms krijg ik nacht mee dat ik geen Nederlands kan spreken. Dan kan ik niet zeggen tegen de wereld, ik, ik ben een Nederlander, kijk naar mijn paspoort. Maar, maar een paspoort kan ook vals zijn. Maar, maar als, ik, als je de talen spreekt, dan pas kun je zeggen dat je Nederlander ja. bent. En dan gelooft de ander. Dus de taal is heel belangrijk. Ik, ik ben opnieuw geboren in feite in de Nederlandse taal. En dus, dit is mijn huis. Waar ik ook zou zijn, dit is mijn huis. Sterker nog, uh, u schrijft gedichten in het Nederlands. Ja, klopt. Want u bent niet, behalve filosoof, recht, uh, jurist, bent u ook een poëet. Ja, hè? u klinkt heftig. <laughs> ja, dat is een gemeenschappelijke ziekte van heel veel perzen. Uh, kijk, perzen hebben geen Einstein voortgebracht... of weet ik wel, andere topfiguren op het gebied van natuurkunde... maar heel veel dichters. En al dat, dat zijn ze al 2000 jaar bezig om gedichten te, uh, de, de, de dichters te produceren. Dus, uh, ja. En hier heb ik alleen naast me zitten. En u heeft een uh, gedicht meegenomen wat u zelf heeft geschreven... Klopt. Uh, waarin u het heeft over uh, de woede die u heeft ook over het feit dat Iran is zoals het nu is. Aan ja, en, en vooral naar aanleiding van datgene wat uiteindelijk uh, tien jaar later... groene beweging werd, namelijk de opstand van een student in 1999. Vandaag spelen wij de muziek van Lichaam van God... voor buik, tieten en een schoon bed... Niet voor een jankende ezel op een moskee... maar voor een dronken god in een mooi land. Heel mooi. Dank u. Op welk moment schrijft u een gedicht? Nou, die vier eh, van reeks van gedichten waren over die studenten. Ik zat uh, dag en nacht te kijken naar CNN... en steeds bellen naar, uh, naar mensen die ik kenden kende wereldwijd. Toen was die demonstratie van de studenten... duurde iets van vier, vijf dagen... Dat ze vreselijk, keihard werden neergeslagen en die studenten werden gearresteerd. En een op werden gedood. Dus op, op dat moment werd ik geprikkeld. Meestal is het s'nachts? Dan schreef ik die ja, s nachts. Ja, s'nachts. Dan gaat u opstaan of blijft u wakker? Ja, ik ben bijna altijd wakker. Altijd wakker s'nachts? Ja. Nou, niet helemaal. Slechte altijd... slaper? Ja. Ja? ja. ja. Wat naar? Nee, je bent aan. Maar komt dat door de geschiedenis die u met u meedraagt? Nou, nee, kijk, ik, ik, ik ben niet uh, iemand die pff, geestelijk ziek is of iets dergelijks. Maar uh, gewoon, ja, ik ben ook een beetje nachtmens. Dan is het rustig overal, dan kan ik nadenken ook. Tot half negen, Twee Dingen, van Omroep Max. met Margrethe Rijntjes. Ja, vanavond praat ik tot half negen met de van oorsprong... Iraanse jurist, filosoof en dichter Afshin Elian. We praten over de woede in Iran van vandaag. Maar het is vandaag ook uh, de dag van de liefde, want het is Valentijnsdag. En Klopt. dat is het ook in Iran. Doen ze daaraan? Absoluut. Ze dus deden wel daaraan... totdat vorig jaar uh, het Iraanse regime heeft besloten om dat te verbieden. Want ze vonden het veel te westerse uh, Valentijnsdag... Maar toch heb ik, heb ik in een van die berichten gelezen uit, uit Zegran, dat er waren meisjes en jongens die hand in hand liepen met mm -hmm. uh, Valentijns-symbolen. Uh, dat is prachtig. Nee, het, het was wel gebruikelijk, maar ze hebben het wel verboden. Maar dus waarom is dat dan op... niet? Ja, kijk, uh, ze, die, die, die mensen die daar regeren... Die, die zijn niet geïnteresseerd in het leven. Ooit heeft Mohammed Atta, dus de leider van die zelfmoord... Uh, ja. Van 11, die 11 september? 11 september die zelfmoord hadden gepleegd... Uh, die had gezegd: jullie zijn geïnteresseerd in leven, wij zijn geïnteresseerd in dood. Nou, wij die hij bedoelt zijn niet 1 miljard moslims, die zijn ook erg geïnteresseerd in het leven. Maar wij, die fundamentalisten, die, die radicale moslims. En die mensen zijn niet geïnteresseerd in, in, in, in dat soort zaken. Als je het Iranse journaal kijkt, zijn allemaal wat ze geïnteresseerd zijn: gewoon jihad, uh, geweld, taal van haat. En, en, en woede in de zin van haat vooral. Ja. Dat maar ondertussen het. brengt dat, uh, dat land ja. ook allerlei prachtige. Dichters voert. Absoluut. En, en dat... wat is dat dan? Wat is... Ja, dat is heel interessant. Eigenlijk, Persië zoals wij nu kennen, is een product van dichters. Kijk, Persië was uh, helemaal verdwenen vanwege invasie van het eerste jihadistische leger... van Arabieren in die tijd, in de middeleeuwen. Vrienden van profeet Mohammed, die het nodig vonden om de weer te veroveren. Nou zou de Persië veroverd, dus de Persische taal was bijna verdwenen. Nou, een hele beroemde dichter, Ferdowsi, dat wordt door deskundigen internationaal vergeleken met Homerus... die heeft in 55.000 dichtregels eigenlijk niet alleen de Persische taal opnieuw... Uh, tot het leven gebracht. Maar ook allerlei mythologieën en ja, ja. geschiedenis van Persie. Ja. En daarna natuurlijk al die dichters. Dan komt een, een enorme beweging van poëzie. Zoals bijvoorbeeld iemand als Gafers. Een hele grote dichter. Maar is dat ook iets wat... Hè, want het is vandaag de dag van de woede. Ja. Uh, leeft dat ook op straat? Is er ruimte überhaupt misschien dan niet vandaag? Maar... Vorige week, voor liefde. Mag je dat? Want ze mogen elkaar niet kussen, geen handen geven. Of, hoe zit dat? Hoe zie je het? Ah, er, is, er is een hele beroemde gedicht, uh, een mooie vraag dat we stellen. Het hele beroemde gedicht van Shamlu, uh, beroemde Persische dichter, dat hij ooit had een gedicht geschreven. Ook een hele mooi liedje wordt daarvan gemaakt. Uh, ze ruiken naar je mond om te kijken of je, of je verliefd bent. <laughs> uh, ik, ik vrees dat onder. Dit autoritaire regime letterlijk wil je letterlijk mond ruiken om te kijken of je verliefd bent. Nee, liefde, liefde hoort daar niet. Liefde alleen moet je hebben voor, voor, uh, voor religieuze zaken. Maar uh, al die mensen, al die miljoenen Iranese die daar wonen... Uh, die hebben toch liefde in zich? Zeker, die hebben liefde. En, en de... Dus gaat het dan ondergrond? Nee, ze hebben liefde, ze schrijven over liefde, ze spreken over liefde. Zeker, maar niet in, uh, helemaal niet in religieuze zin... maar in een hele alledaagse gewone taal. Maar uh, het, het, het is ook interessant. Als je kijkt uh, hoe die groene beweging zichzelf heeft gepositioneerd... heeft iets met liefde te maken. Bijvoorbeeld op een gegeven moment, de Musa wie had gezegd... Ja, ik, ik, ik wil dat we een beetje zachter gaan praten in Iran. Ik wil dat wij uh, meer over aardig zijn voor elkaar. In die termen gaan praten. Kijk, je ziet het dat, dat, dat juist, juist meer liefde in het leven roept. Juist De oppositieleider roept op tot meer liefde in het leven. Meer liefde, geven. meer zachtheid, zeker. Uh, het duurde mij heel lang tot ik kon sympathie opbrengen voor Moesavi. Want Moesavi kwam ook uit dat regime. Uh, maar als ik goed hem bestudeerd heb afgelopen jaar, dan zie ik... Ja, dat hij niet geweld, haat of woede uh, wil aanwakkeren... maar meer ook zachtheid. In, in zijn tekst ook vaak gebruikt hij hele zachte termen. Dat geldt ook voor Reza Pahlavi bijvoorbeeld... de laatste uh, kroonprins van Shah van Persië. Ja, die als hij ook bijvoorbeeld boodschappen stuurt voor mensen... die ook een hele, hele zachte talen spreekt. Je je zeggen dat het regime van haat heeft eigenlijk meer liefde en zachtheid in het leven geroepen bij, bij heel veel mensen. Ook bij politieke leiders. Ja, Dus die oppositie maakt eigenlijk gebruik van de poëzie ja, in het zeker. oppositievoeren. Zeker. Je ziet ook in leuzes die, die in Iran worden geroepen. Ze proberen te rijmen, ze proberen vormen te vinden. Je, zeker. Veel poëzie wordt gemaakt. Veel. En de en Persische taal is ook daarvoor geschikt. Denk aan een beroemde slachtoffer um, van die groene beweging. Nedda al-Sultan. Dat meisje dat op straat werd willenswetens uh, doodgeschoten. Voor de camera, dus zeg maar voor de ogen van de wereld. Ja, dat, die, die naam is tegelijkertijd een woord. Nedda betekent stem. En een stem heeft in het persisch, zoals in het Nederlands, dubbele betekenis. Stem van iemand, maar ook stemmen. Dus verkiezingen. En die... die door van die woord stem te zijn van een individu of een volk... en tegelijkertijd het recht hebben om te kunnen kiezen... dat zie je vaak in, in, in die woorden. En die zijn heel geschikt juist voor dat soort sociale bewegingen. Maar heten ze geen Neda? Zij heten Nedda. Ja. Ze heten wel echt Nedda. Dus was... Het echt, is echt, was ook een voornaam, ja. Oké, okay. dus het was eigenlijk toeval dat zij zo heten en dat dat zo mooi... Ja, nou, nou, wij zien het toeval, maar volgens mij over 50 jaar... men zou zeggen, nou, toch, toch iets met haar visies aan de hand was. Dat juist, A ah, moet een mooi meisje gedood worden op die dag... en dan nog eens een keer moet hij zo een naam hebben. Uh, en, en, een vrouw in Tehran had tegen mij gezegd in die zomer... zei hij, ja, het regime heeft pech. Die, zij doden mensen met verkeerde naam. <lacht> dat klopt. Ze, ze hebben, ja, dat is altijd ook tijdens dat soort, dat soort gebeurtenissen. Het regime moet erg uitkijken, dat hij niet... Uh, Net iemand dood dat het symbool van onschuld kan worden. U uh, maakt ook gedichten nog steeds in het Perzisch. Ja. U heeft een gedicht over de liefde in het Perzisch. Ja. Ik ga het even in het Perzisch voorlezen. Daart. Meh was amin. Oshawedirine. Penhongarone zestjuzi bo joharigat. Me eschemoyasam. Par zamin. azamin. Daar gohtachtarine moosharod. Daar marge gish. Daar is die harigati. Boos garde bezaminas. Dat heb je natuurlijk niet uh, kunnen volgen. Dus prachtig. Het is wel een dank prachtige, dank prachtige taal. Hè? Dank je. Een nieuwe Nederlandse versie. De mist en de aarde, de oeroude minnaars. Bedekkers van het lelijke en het schone van waarheid. De mist, belichaming van een liefde. Opgestaan uit de aarde, in de kortste erotiek, in de dood van zijnzelf. In het niets van een waarheid, terug terugje naar de aarde. Echt Dat prachtig. Echt Dank prachtig. U wat, wat, raakt u, wat, wat, wat heeft het voor u voor waarde dat u die dingen schrijft? Nou, zolang ik kan schrijven... zolang ik ook de mogelijkheid heb in de wereld te schrijven... ben ik ook een nedder, ben ik ook een stem. En zolang ik een stem ben, dan leef ik. Kijk, uh, waarom een politieke gevangenen eigenlijk... Uh, uh, ten dood opgeschreven is. Niet omdat hij gedood is. Omdat hij geen stem meer is. Zolang je een podium hebt in de wereld... waarop je kunt staan. Waarom je kunt iets voordragen... waar je kunt iets schrijven. Of zoals hier, radio, iets vertellen. Mm -hmm. Dan leef je nog omdat je ook stem geeft... aan velen die het niet zijn. Stel, hè, meneer Elian... Dat, um, dat de revolutie in uw vaderland echt doorzet. Ja. Dat er democratie komt... Dat u weer terug kunt naar Iran. Wat, wat, wat is dan uw antwoord? Gaat u dat doen? Dat is uh, zo'n ongelooflijk moment. Ik kan me niet voorstellen dat het wat ik zou doen. Ik ga zeker daar naartoe. Ik moet graf van mijn moeder bezoeken. Ik moet graf van mijn neef bezoeken en velen. Met velen nog praten. Ik moet graf van Hafers nog eens keer bezoeken. Grote dichter van Perzië. Ik moet met heel veel mensen praten, ik moet veel huilen. En ik wil ook college geven over wat ik geleerd heb in Nederland, aan die pers ook, over democratie en vrijheid. Maar het is zo'n onvoorstelbaar moment. Maar zou u daar dan willen sterven? Is dat toch uiteindelijk het land van u? Nee, Nederland is ook mijn land. Kijk, mensen als ik worden verscheurd, verscheurd. Letterlijk in twee talen en in twee werelden. Nee, dat maakt mij niet zoveel uit waar je sterft. Nee? Ik, wil, ik wil in taal leven en in talen sterven. En daarom is dat voor u natuurlijk een fantastische uitlaatklep. Een gedicht in het Nederlands en het Persisch. Zeker. Het komt in u samen. Het komt in u samen. En ook, ook, ook het uh, interessante daarvan is... Uh, Nederlandse schrijven van links naar rechts. Persisch van rechts naar links. En uh, ja... Die komen op een gegeven moment in het boek bijeen. En, uh, en dat, dat, dat vind ik ook heel mooi, van oost en west, uh, Niet op religieuze wijze, maar via de taal elkaar ja. uh, toenaderen. Ja, we begonnen met de woede van de oppositie. En uh, we eindigden met de liefde. Afsjeen Elian, jurist, filosoof en dichter. Dat weten we allemaal nu. Hartelijk dank voor dit gesprek en voor uw komst. Graag gedaan. Ja, en dit was het alweer, twee dingen van vandaag. Morgenavond om acht uur, dan zijn we er gewoon weer. Straks uh, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Ja, wat zijn jouw onderwerpen, Willemijn, vandaag? Hi, nou, ook een beetje over de liefde en seks met Saskia Noord. En, uh, maar we beginnen met het laatste nieuws over de, de Wilders procesontwikkelingen... met persverslaggever Gustav Bessems. Dat na het nieuws van half negen. Hier is Martijn van Beek. Radio 1, het NOS Journaal. Het personeel van de openbaar vervoerbedrijven in Den Haag en Rotterdam mag deze week staken. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De regio Haaglanden en de stadsregio Rotterdam wilden dat de acties zouden worden verboden. Omdat de reizigers er te veel last van zouden hebben. De komende dagen rijden er dus minder metro's, trams en bussen in Den Haag en Rotterdam. In Amsterdam werd vandaag al gestaakt. Monteurs hebben in het centrum van Rotterdam een groot gaslek gedicht. Aanvankelijk werd groot alarm geslagen omdat er gas het riool instroomde en er explosiegevaar dreigde. Maar na het lichten van wat putdeksels nam de hoeveelheid gas in het riool af... en was het grootste gevaar geweken. Niemand hoefde zijn huis uit. De antiregeringsprotesten in de Arabische wereld breiden zich verder uit. Vandaag gingen duizenden betogers de straat op in Bahrein, Jemen en Iran. In al die landen liepen de demonstraties uit op geweld tussen politie en betogers. En de regering in Egypte heeft de EU gevraagd... om de tegoeden van leden van het oude regime te bevriezen. Of het verzoek ook specifiek geldt voor de bezittingen... van de afgetreden president Mubarak is niet duidelijk...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 De zaak Wilders gaat weer helemaal opnieuw beginnen vanaf het preliminaire verweer. En hierin maakte Moskowitz bezwaar tegen de hele zaak. En daar deed hij de vorige keer twee dagen over. Gisteren werden de kandidaten geïntroduceerd. Maar vandaag gaat het toch echt van start. De reality soap The Secret Story. Wat vinden tv-kenners Jean-Pierre van Gele, Bert Brussen en Bert van der Veer van. En ook vanavond het debat tussen de fractievoorzitters van de Eerste Kamer. Natuurlijk voor de provinciale verkiezingen van 2 maart. Gisteren tijdens het Radio 1-debat viel het woord provincie... Twee keer gaat dit uh, dit keer vaker vallen. We houden het voor je in de gaten. En deze hele uitzending is ook te volgen trouwens, via de webcam. Uh, Radio 1.nl kan je ons live zien zitten. En uh, dan ook nog een hele andere vraag. Gaat onze Joris Kreugel emigreren? In mijn hoofd ja, ben ik al tien uh, tig keer geëmigreerd naar hele warme orde... waar het heel relaxed is. Maar op de emigratiebus zijn er wel een heleboel mensen... die die stap durven te nemen. Ja, Joris Kreugel kan je ook terugzien op onze site. Zou ik zeker doen. De moeite waard. Biandtoday.nl vind je veel van zijn filmpjes en nog veel meer. Naast mij, natuurlijk, Luc Ikink met een update van Ranking. Met nieuws. Natuurlijk over de rechtszaak tegen Geert Wilders. Verder ook een foutje tijdens de huldiging van de wereldkampioenen op de schaats. Een enorme blunder van de politie in Staphorst. En natuurlijk ook de staking in het openbaar vervoer. Ik vind het heel erg. Want als je dan ergens moet. en dan moet je misschien een uur eerder van huis gaan. of een half uur eerder van huis. Dat vind ik zo vervelend. Maar ja, wat kan je eraan doen? Zometeen om 9 uur, dan hoor je de uitgebreide versie. Dankjewel, Luc. Iedere dag bellen we hier in bnn Today met interessante, bekende mensen over hun dag. En vandaag beginnen we met de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Ik ben net terug uit Nicaragua. Wij werken met draaiboeken. In Nicaragua regel je alles op het laatste moment. Moet de burgemeester naar een afspraak, dan weet niemand waar de auto staat. Als hij eenmaal is gevonden, dan is de vraag of er genoeg benzine in de tank zit. Laat niemand over snoepreisjes spreken. Want het was best hard werken. En ook hard werken om er te komen. En modeontwerper Hans Ubbink. Ik heb echt het leukste vak wat er bestaat. Niet alleen kan ik collecties maken, bezig zijn met modellen en fotografie... maar zojuist had ik dit cabaretduo Veldhuis en Kemper over de vloer. Over hun nieuwe voorstelling. Wat moet er gedragen worden? Hoe zal het gaan? Eén woord, hilarisch. Dramatisch. En uh, ja, daar mogen jullie best jaloers op zijn. En de dag van Schaatsenmarkt uit het. Vroeger was alles beter. En in de toekomst wordt alles beter. Volgens psychologisch onderzoek waarderen wij mensen het nu minder. Wat me bij het oranje schaatsen brengt. Een WK in Calgary met strijdspanning en met favorieten uit alle grote schaatsnaties. Waardeer wat je nu ziet. Schaatsen is springlevend. Ja, en dan Tim Oliehoek, die regisseerde de film Pizza Mafia. Die gaat morgen in première. En zo meteen hebben we het er uitgebreid over. Maar eerst even, Tim, hoe was jouw dag vandaag? Mijn dag was heel spannend. Ik ben vandaag naar Den Haag gegaan. Maar morgen is daar de première. En daar heb ik in de twee grote zalen uh, het geluid gecheckt. En dan ga je het wel even voelen in je buik. Het gaat toch echt gebeuren? En was het goed, het geluid? Het was fantastisch. Zometeen meer over jouw film, maar ook een stukje uit. Applaus. Maar eerst, as usual, het sportnieuws. Gio Lippens, goedenavond. Goedenavond. We beginnen met Alberto Contador. Want die is vrijgesproken van de beschuldigingen over dopinggebruik. Dat melden tenminste de Spaanse media. De Spaanse Wielenbond vindt dat het te weinig bewijs is... om een zaak te beginnen tegen de man die drie keer de Tour won. Contador werd in de laatste Tour betrapt op clenbuterol. Correspondent Rob Zoutberg.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 besmet vlees ingenomen, maar hij was daar niet schuldig aan. En als Contador inderdaad wordt vrijgesproken... dan mag hij meteen weer op de fiets stappen. Betekent trouwens niet dat hij van alle ellende af is. Er kan nog beroep worden aangetekend tegen de vrijspraak. En de Braziliaanse voetballer Ronaldo heeft een punt gezet... achter zijn imposante loopbaan. De 34-jarige spits is fysiek niet meer in staat om op het hoogste niveau te spelen.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 Nou, dat was Ronaldo, duidelijk. Na zijn PSV-tijd stond hij trouwens onder contract bij Barcelona, Internationale, Real Madrid, AC Milan en Corinthians in Brazilië. In clubverband speelde hij 514 officiële duels en voor het Braziliaanse team 92 wedstrijden. En in totaal maakte hij 414 doelpunten. Ja, Ageel. Kom daar nog maar eens aan. Hè? <laughs> ja, precies. Dank. Uh, Natino natuurlijk meer sport. Maar ja. trouwens bij ons ook uh, nog in, in BNN Today straks natuurlijk. Het is maandag. Het betekent sport met Erben Wennemars. En dan hebben we het onder andere uh, natuurlijk even over het WK uh, afgelopen weekend. Maar ook over de dopingzaken en over uh, Contador. Heel ja, mooi. Dankjewel Gio. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, de strafzaak tegen Geert Wilders die ging vandaag weer verder. En uh, er mogen drie nieuwe getuigen worden gehoord. Bertus Hendricks, Tom Schauke en Hans Jansen. Die drie van dat beruchte etentje. Dat maakte de rechter bekend. De rechtbank vindt dat in deze niet-alledaagse zaak... de verdediging de ruimte moet worden gegeven... haar eerder voorgedragen verweren te herhalen voor de nieuwe rechters. Een compliment dat ook uh, de heren van het etentje kunnen worden gehoord... Uh, uh, als getuigen...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 Um, dan moet je me even, even bijpraten hoor, want uh, veel uh, nieuws de hele tijd rond die zaak. Eind vorig jaar werden de rechters gevraagd. Vorige week werd het proces met nieuwe rechters hervat. Op dit moment, waar staan we nou precies? Ja, we zitten eigenlijk, uh, zou je kunnen zeggen, aan het begin. Uh, vorige keer werd al duidelijk dat uh, Wilders en Moskovic er geen uh, genoeg mee zouden nemen... als de zaak weer zou worden opgepakt uh, op het moment dat die de vorige keer de rechters werden gevraagd... Mm -hmm. Ja, de wet is zo dat als een van de partijen dat een probleem vindt, dan uh, hebben ze het recht om uh, dat onderzoek op de zitting weer helemaal opnieuw te laten beginnen. En vandaag ging het er nog even over of uh, Moscovici ook weer, wat dan heet, preliminaire verweren mocht voeren en om niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie mocht vragen. En dan moet je denken aan dingen die dus niet te maken hebben met de inhoud, die op een vrijspraak kunnen uitlopen, maar is deze rechtbank wel bevoegd? Uh, was die vervolgings, uh, dat vervolgingsbevel van het hof deugde dat wel. Had dat niet te hoge raad moeten zijn? Uh, klopt de plaats uh, wel waar het plaatsvindt? Dus meer procedurele redenen waarop ja. hij het proces stuk zou kunnen laten lopen. Ja, en dat, dat mag je dus weer houden? Hè? Dat, uh... dat mag je weer gaan doen. Ja, en dat, vorige keer duurde dat twee dagen. Dus dat wordt weer, <laughs> dat wordt weer fijn, alles, fijn genieten. Volgens mij gaat alles even lang duren als vorige keer of langer. Ja. Enige kans trouwens dat, uh, dat, dat, uh, nou ja, dat hij dat verweerhoudt en dat, dat er inderdaad wordt geconcludeerd... Dat het OM is niet ontvankelijk uh, de groeten met de hele rechtszaak? Ja, je kunt het nooit uh, echt weten. Je zou zeggen, uh, de wet is de wet en alleen maar omdat er andere rechters zitten... kan het niet helemaal anders uitpakken. Maar goed, er is ook nog iets als interpretatie van die wet. Het zou wel heel erg spectaculair zijn. Ja. Want dan zou deze rechtbank eigenlijk over de vorige zeggen... die daar toch nou ja, een goed deel van een jaar mee bezig is geweest... Uh, hè, van Jullie hadden dat helemaal niet gezien, goed gezien. Je had eigenlijk helemaal aan het begin al moeten beslissen... dat die zaak ja. niet moest gaan lopen. En uh, ja, Ik vind het heel moeilijk voorstelbaar. Maar je kan het nooit uitsluiten. Nee, je kan niet uitsluiten. Um, even over vandaag in de rechtszaal. Het was, uh, nou ja, het was weer een gezellige bedoeling. Uh, we hebben een fragmentje van Wilders. Die zat voor zich uit te kijken. En die reageerde nou ja, toch wel een beetje geprikkeld... als hem iets werd gevraagd. Meneer Wilders, het is mogelijk... dat u woonplaats kiest op het kantoor van uw advocaat... In dat geval kunnen mededelingen over de strafzaak naar dat adres worden gestuurd. Zou u een dergelijke werkwijze op prijs stellen? Uh, nee, dat zou ik niet op prijs stellen. Maar ga ik ervan uit dat ik uh, bij iedere zitting er zal zijn. Ja, nou ja, het dus valt eigenlijk nog wel mee met uh, hoe geprikkeld hij is. Maar het uh, klinkt niet alsof hij er heel erg veel zin in heeft. Hij is uh, de hele tijd inderdaad een beetje, uh, ja, een beetje nurks en uh, wel tamelijk gefocust... Mm -hmm. Maar, uh, ja, nee, inderdaad, uh, gezellig is niet het woord. Maar dat uh, verwacht ik ook niet als ik naar het licht zou. Nee. Ben je trouwens... Uh, jij hebt ooit dit uh, allemaal aan het licht uh, doen laten komen... met je artikel in de pers over dat etentje. Dat had jij geschreven. Ben je dan stiekem dan gewoon een, wel een beetje trots op? Dat dit, uh... <laughs> ja, ten eerste wisten we dat natuurlijk helemaal niet toen we het opschreven. Want je weet niet dat er dan een getuige wordt verzocht. Dat die wordt geweigerd, dat wordt gevraagd. Dat dat gegrond wordt vertaard. Uh, en bovendien is het ook niet iets waar je als journalist op uit bent. Het is natuurlijk wel... Ja, Grappig of opmerkelijk, uh, dat we nu nog steeds bezig zijn indirect vanwege dat stuk. Ja. Maar trots, dat suggereert dat wij dachten, laten we die zaak eens fijn gaan opblazen. En dat is toch niet helemaal hoe we die dag naar ons werk uh, gingen. Nee, maar dat zeg je nu maar thuis. Dan maak je toch een klein huppeltje. Thuis ik de Polonaise over <laughs> elke keer dat die krant weer wordt genoemd. Precies. Ga ik dus nu nog een keer doen. Dankjewel Gustav Bessems over de zaak van vandaag van de pers.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 Gave you all I had and you tossed it in the trash You tossed it in the trash, yes you did To give me all your love, that's all I ever ask Cause what you don't understand is Runa, I got to get to it Did you not be serious? Het is iets tussen je vader en Het is jouw schuld niet. Wow, wat heb je dat? Je zit nog niet bezig, Ben. Je vader is een vieze leugenaar. Dat kun je echt niet maken, hoor. Ja, dat is de filmtrailer van Pizza Mafia. Een film over Ibrahim en zijn neef Ilias, de snelste pizzacouriers van de stad. Ze zijn collega's totdat eentje een pizzeria aan de andere kant van de straat opent. En dan worden ze concurrenten en dat levert een heftige strijd op. Nou, dat is in korte lijnen het verhaal van de film gebaseerd op de bestseller Pizza Mafia van Galit Boudou. Morgenavond dan is de première en nu zit hij hier nog heel relaxed in de studio. Tim Oliehoek, de regisseur. Ja, maar, dat is allemaal alleen maar buitenkant. Goedenavond. Ja, van binnen kookt het. Ja, klopt het. De zwetende oksels. Goed dat je niets kan ruiken op de radio. Je ziet er heel relaxed uit. Ja, dat is allemaal nep. Ja. Ja. En nee, ik vind het allemaal heel erg spannend, maar ik heb vooral ook heel veel zin in hoor. Maar je, je voelt, voelt het natuurlijk wel, omdat je, ja, je hebt toch anderhalf jaar niets gewerkt. En morgen gaan mensen het bekijken. Ja. En dat is toch gewoon ja, uh, het hele gebeuren met z'n allen in zo'n zaal. en Met pers erbij, en met je acteurs... Dat is gewoon spannend. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je hebt natuurlijk wel gepreviewd ge dat het publiek daar dat al ziet. En dat je dan de de, ja, de, de, de montage of... al. Dat je ja. in de montage zit. Dan hebben we hem nog ge, ge, getest bij het, bij het publiek. En die waren enorm enthousiast. En we uh, hebben een paar kleine dingetjes veranderd. Wat je altijd nog even doet. Want ik ben ook in die zaal gaan zitten. En dan voel je een beetje de spanning. En als er ergens een dipje zit. En dan ga je dat in de montage. kan je dat, kan je dat oplossen. Maar hij, hij, hij ging als een, als een tierenlier. Over de pizza dus, of over de pizza, over de, de strijd tussen twee pizzacouriers. Als ik jou zo zie, ben ik, hoe oud ben jij? Eind ik ben nu 31. 31, ja. 21 schat ik je zo een beetje. Ja, een beetje, <laughs> ja, <was liefde. laughs> beetje nou, gewoon normaal hip gekleed, een beetje snelle jongen. Ben jij ook, kom jij van, van die tak van sport, van de, de pizzamannen? Nee, Heb nee. je dat nou, ooit gedaan? Nou, ik had vroeger wel een brommer, maar toen was ik veertien. Dus dat mocht ik helemaal niet. Hm. En die gebruikte ik omdat ik dan zelf in een, in een film een, een, Piet, een, een brommer nodig had. En die had ik opgevoerd. En uh, nou, daar ben ik ontzettend mee op mijn bek gegaan. Ik heb drie auto's uh, geramd. En daarna heb ik een soort fobie Brommers. Het een beetje, een beetje, klinkt een ja, ja. beetje raar als je pizza maffia met allemaal scooters uh, gaat, gaat opnemen als regisseur. Maar dat was wel je, je interesse al in de scooter. Toen... Nou ja ik, ja, ik had een snel, snel ding nodig. Ja. Dus ik dacht, nou dan doe ik een scooterbrommer. En uh, toen ging ik ontzettend op mijn op op op bek. En ja, en morgen moet ik dus aankomen op een scooter. Met Sally Harms, een van de hoofdrolspelers, achterop. En dat heb je geoefend. Nog niet. Maar misschien ben ik daar nog wel wat zenuwachtig voor. Even een stukje uit de film. Er zit namelijk een hele, een hele heftige scooterachtervolging in. En daarin rijden ze op hun achterwielen, springen ze over hekjes en tegen het verkeer in, noem maar op. Luister even mee. Hey, beste raadjoen. Ja, is goed. Hey, kom je nog goed? Kom je Geef me pizza's, man. Het wordt koud, joh. Ja, ja, ja dat is natuurlijk een beetje het... raar. Zonder, zonder beeld, maar. Ja, het is radio, hè? Ja, de... ja, Kapotte televisie, zeggen we ook wel eens. Ja, zeggen, ja. ze, zeggen ze dan bij de tv-afdeling. Maar, um, maar het is een. een uh, die, dit hebben die jonge acteurs ook echt zelf gedaan, toch? De scooterachtervolging. Nou ja, het ding is, als je een, een, een script leest en er staat. scooterachtervolgingen en Brahim en Haas die scheuren daar en daardoorheen. Een achtervolging heb ik wel vaker gedaan, bijvoorbeeld in Vet hart, Maar dat waren altijd auto's. Dus dan kan je de stuntmannen camoufleren in de auto. met reflecties en dingen. Weet je wel. Maar nu zijn het scooters. Dus op elk shot, of in elk shot, zie je gewoon de acteur zelf. Dus ik wist dat ja, zeker 90% van alle shots moesten de acteurs zelf doen. Ja. Dus dan heb je de juiste acteurs gevonden qua spel. Weet je, dit zijn ze. Maar ja, kunnen ze dan wel scooter rijden? Ze hebben enorm, en? ja, hebben enorm getest. Nou, ze gingen los. Ze hebben echt uiteindelijk ook 90% van alle, alle, alle stunts en shots uh, gedaan. En de andere 10% dat zijn de sprongen en, en de gevaarlijke dingen. En dat zijn stuntmannen. Ja. Maar op een dag ging het ook niet helemaal goed. Nee, het is één keer een soort 180 graden slip. Maar Moen El-Junousi, die uh, deed dat heel goed tijdens de training en op ja. de set uh, tijdens de repetitie, toen deed hij een 360 graden en toen vloog dat ding door de lucht, een land op zijn been, ambulance erbij. En het was, uh, het was uh, ja, even, uh, ja, het was vreselijk. En toen? Uh, uh, ja, ja, uitgeschakeld even. Uh, nee, nee, en, ja, zijn opnamen uh, werden geschrapt en toen gingen we wat andere scènes opnemen. Volgende dag ging het wel weer, maar toen deden we een beetje de sitscènes, Na nou, een paar Later, dagen later toen, uh, had hij weer de lef genoeg. En toen sprong hij weer op de scooter. En is er helemaal voor gegaan. We hebben nog even, tot slot, nog een stukje van... Uh, uh, het is een boekverfilming. Wat de schrijver ervan vindt, uh, Galit Boudoum. Slecht. Nee. nee het, het, is, het, het zit hartstikke goed in elkaar. Uh, Tim Olehhoek toont hem maar weer aan... dat hij ontzettend goed gevoel voor drama heeft... en voor stunts. De stunts zitten goed in elkaar. Um, het verhaal komt goed tot zijn recht. De, de, de ruzie tussen de twee neven komt goed tot zijn recht. Dus wat dat betreft ben ik heel erg happy... Nou, wat leuk, dat vind ik echt leuk. Je schrok even, hè? toen hij zei: slecht. <laughs> nou, ik hoorde meteen een cynische toon. Galiet okay. is heel nauw betrokken geweest, ook bij het scenario. Dus ja, eh, top, top vent. <laughs> Morgen gaat hij in première en dan zit jij zwetend in de bioscoop. Vanaf deze week draait hij dan uh, in de bioscoop. Vanaf donderdag. Vanaf donderdag, ja. ja. Tim Hollie, ook succes met de Pizza Mafia, dank je wel. Dank je wel. Ja, tijdens BNN Today wordt er online druk met elkaar gepraat. En daar geven we je even een update van. Op dit moment is de Valentijns-tweet erg populair. Stelletjes sturen liefdesboodschappen naar elkaar op Twitter. En via datzelfde Twitter wordt er ook veel gesproken... over de rechtszaak tegen Geert Wilders... En over Lady Gaga. Die popster kwam vannacht tijdens de Grammy Awards... letterlijk uit hun eigen kropen voordat ze haar optreden deed. En ook de hashtag SSTNL is populair. Dat staat voor Secret Story Nederland. En dat nieuwe Net5TV-programma werd gisteren uitgezonden. En vanavond is dan de echte kick-off. En of deze Big Brother-variant een beetje leuk was... hoor je zometeen van drie televisierescenten. De eerste dag van Johannes Kuigel. Twee derde van de Nederlanders die denkt er wel eens over om uit Nederland te vertrekken. Nou, ik heb hetzelfde. en uh, Ik heb veel van de wereld gezien. Suriname, Thailand, IJsland, uh, Zuid-Afrika. Maar nou, Waar ik het liefst naartoe zou willen gaan, als ik dan mocht vertrekken, dat is Australië. Alleen iets weerhoudt mij. Ja, je sociale leven is helemaal weg. Weer opnieuw beginnen. Ja, en wat je ook heel vaak ziet, dat is bij de programma van de Tros, ik vertrek. Het is een beetje knullig allemaal, maar een hoop mensen die gaan zo naïef weg. En meestal komen ze binnen een paar maanden weer huilend terug. En dat uh, wil ik ook niet dat dat met mij gebeurt. Dus ik denk dat ik gewoon in Nederland blijf. Maar ik ga toch eens even hier kijken op de emigratiebeurs uh, in Houten. Want er zijn een heleboel mensen die durven het wel aan. En ik niet. En toch ben ik daar best wel een klein beetje jaloers op. Want ik vind Nederland soms echt wel iets te nattig en veel te druk worden. Ralph Gerrits van het Migration bureau Hoe gaat het hier in de Australië-stand? Ja, druk hè. Dus, uh, vanaf de uh, opening is het, uh, heeft de storm gelopen hier. Het is oh zo leuk daar hè. Prachtig, prachtig. En zo relaxed. Je kunt dan nog uren uur gaan rijden terwijl je drie of vier auto's tegenkomt. Het is, uh, de mensen zijn aardig, de mensen zijn uh, uniek. Zaterdag met z'n allen sportdag en zondag met z'n allen de bergen in en gaan barbecuen. Maar iedereen, ook daar moet je werken. oh well, ja? <laughs> maar het ligt eraan wat je meeneemt natuurlijk. Op het moment dat je daar naar huis toe gaat en je doet de deur dicht, dan doe je ook echt de deur dicht. Maar snap jij dan dat ik hier nog woon? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee? Ook voor jou is dat een mogelijkheid. Ook voor <laughs> mij. Ook voor jou. We dus. ze zo. daar nog verslaggevers. Ja, ja, ja. ja. Nienke, jij gaat iets doen waar ik ook wel een beetje van dromen eigenlijk niet durf. Is dat zo? Ja. Je wilt zeker weten wat het is, want dat weet je eigenlijk al wel. Ja, dat weet ik al, want we zitten hier in de immigratietent van uh, Australië. Dat klopt, dat klopt. Ja, ik wil graag naar Sydney. Ik ben er één keer in mijn leven geweest en ja, het was maar twee weken... maar ik kan me heel goed voorstellen, het is geweldig. Lekker weer, uh, relaxed. Hey, maar waarom wil jij weg hier? Ik vind het wel heel erg druk hier in Nederland en ik vind het weer heel erg slecht. En ik wil heel graag meer buiten zijn. En, uh, ik, ik vind deze periode, zo, nou ja, met regen en grauw en grijs en bewolkt, dan word ik een beetje verdrietig. Maar dan ben je daar. Wat, wat wil je daar dan gaan doen verder? Werken, werken, werken. Uh, op de universiteit daar. Dat uh, lijkt me heel leuk. Universiteit van, uh, van Sydney. Je mag pas naar binnen op het moment dat ze je ook uh, nodig hebben. Ja. Tenminste, dan gaat het allemaal wat makkelijker. Ja, dat klopt. Maar het blijkt dat, dit, uh, uh, dat mijn beroep wel op de lijst van uh, gewilde beroepen staat. Maar je bent er al een keer geweest, maar ben je dan niet bang van... Ja, als je daar echt voor goed heen gaat, dat je niet geen heimwee krijgt? Daar ben ik zo bang voor. Nee. Nee. Uh, aan beide kanten zitten voor- en nadelen. En uh, ja, je leeft maar één keer en ik vind dat je het uh, optimale eruit moet halen. Mag, eigenlijk Mag je niet jaloers zijn? Ik ben best wel een klein beetje jaloers dat jij zo'n stap uh, eventueel wil gaan ondernemen. <laughs> je, je mag gewoon mee. Ik weet alleen niet of je beroep ook al op de lijst staat van, uh, dat je extra punten krijgt. Esther, je staat hier met uh, foldertjes in je handen van Zuid-Afrika. Maar je bent nu even bij Australië beland. Ja, dat klopt. Australië kan ook. Ja, je bent er nog niet uit. Ik ben er nog niet uit. Heel ver. Heel ver. Heel ver. Uh, ik vind de winters heel erg lang en donker en koud. Nou, wat zie jezelf daar dan doen? Uh, nou, hele mooie duurzame gebouwen neerzetten. Dus ik ben uh, ingenieur. Met wie ga je allemaal? Nou, met mezelf. Hoe? Oh. Hoe lang ben je er al mee bezig? Nou, volgens mij wilde ik al naar het buitenland toe gaan toen ik nog op het VWO zat. Ja. Maar je gaat zeker. Ooit. Dat roep ik ook al heel lang. Het moet niet bij een droom blijven Nee, daarom. Succes. Dankjewel. Jij ook hè? Wie weet hè, kom je er nog. Misschien komen we elkaar wel tegen. Ja, misschien ga jij wel mee. Toch? Gezellig. Vijftien kandidaten zitten in één huis en hebben allemaal een heel groot geheim. En die anderen die moeten er dan achter zien te komen wat dat geheim is. Nou, dat is het concept van The Secret Story. Het programma waar Net5 groots op inzet... in de hoop dat dat een, een groot kijk, kijkcijfer kanon wordt. Vanavond is de eerste echte uitzending. En wij vroegen drie tv-experts of het... Wat is dat Secret Story? Als eerste tv recensent Bert Brussen. Ongelooflijk slecht. en Ik begrijp niet... Uh, ik... Um, dit was echt, dit was zo'n problematisch slechte show. Ik ging, gewoon, uh, ik ging gewoon kapot op de grond toen ik het zag. Uh, ik, het probleem is een beetje, volgens mij, uh, dat er gewoon... Uh, het geld is op. en uh, Ja, en na het verbaasde natuurlijk heel goed een autocue lezen. En je zag ook dat de momenten dat ze zeg maar, stil stond en statisch die autocue kon lezen... dat ze het wel heel goed deed. Maar ze moest ook improviseren en dat zit er duidelijk niet in. En uh, ja, in de Bart straat waar ik nog nooit van had gehoord... dat was helemaal een drama. TV-maker en regisseur van Bouwen Witteman Bert van der Veer, die ziet ook sterke punten. Maar er zitten toch ook een aantal hele uh, slimme elementen aan, uh, volgens mij. Kijk, je hebt natuurlijk altijd die, die emotionele component. Dat krijg je al gauw als er 15 mensen in een huis uh, gaan zitten. Ja, dan heb je een, een rationeel effect van wie heeft welk geheim en welke klus zit er in het huis. En laten we wel wezen, er zit ook een fysiek aspect in. Want ik bedoel, het zindert nu wel van de seks. De eerste blote borsten waren vanavond binnen zeven minuten in beeld. Ja, en Volkskrant TV-resistent Jean-Pierre Gele die weet nog niet zo goed wat hij ervan vindt... maar die vindt het vooral wel slim dat het programma twee keer te zien is. Om half acht en om half elf. Ja, het net vijf is deze keer zo slim om het uh, s'avonds om half elf te herhalen. Dat hebben ze destijds bij de tafel van vijf uh, niet gedaan, die uh, mislukte talkshow. En dat moet ook wel, want uh, los van uh, wat zich allemaal uh, nog uh, in dat huis in Portugal af gaat spelen, is het natuurlijk een, uh, ja, een, een tamelijk hopeloze onderneming om te proberen een programma om half acht s'avonds succesvol te maken. Ik noem het altijd de Bermuda-driehoek uh, van de Nederlandse televisie, dus het is goed dat ze het herhalen s'avonds later. Ja, vanaf nu kun je gewoon je eigen mening vormen. Want het is dus vanaf vandaag dagelijks op de buis Secret Story op net 5. En dan zometeen de tweede uur van BN2D. Me met onder andere Erben Wennemars en um, Saskia Noord. En Jan Heemskerk, de Playboy hoofdredacteur. Die hebben een boek geschreven over liefde en over seks. Daar zometeen meer over. Maar eerst het nieuws.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 Dit is Radio 1.